Wat is anders, Peter? Madame dood, kinderen dood. Het is kinderen, hè, Richard? Ja, ja, vrouw die kinderen. Maar waar is die man? Inderdaad, dat vragen we ons voor het moment ook af. Ja, hm, kogel in kop. Ja, wat zei je van plan? Peter, is toch niet de eerste keer voor u, niet, hè? Is toch mijn normale arbeid? Kleed opensnijden, kijken of slagen gaat en dan kijken of seks gaat. Ja, ja, ja, ja, sorry. Weet je wat, ik ga u een beetje rustig laten doorwerken, oké? Okay?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 Is er nu inderdaad met hetzelfde pistool doodgeschoten? Ik denk ja, maar totale zekerheid past bij lijkhouding. Lijkschouwing, dokter? Ja, ja, lijkschouwing. Ja. Zeer belangrijk voor de conclusies. Zeker bij die jongen daar, is heel moeilijk te doen. Hoofd is al in ontbinding, niet? Ik ben bang dat die arme jongen heeft veel pijn heeft gehad. In en Rissek, hoe staan de zaken?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 Dat ziet er niet goed, goed uit. Kom, uh, zet de ploeg maar aan het werk. Je zou het ons bijvoorbeeld al een groot plezier doen... als je kunt uitvissen of er met de verwarming geknoeid is. Ja, nu gezegd is er inderdaad om te stikken. Ja, ja, ga niet maar. Uh, dokter, gij zit hier klaar? N nog niet helemaal. Nog een beetje details bekijken, Pieter. Oké, okay. ja. hoe meer je me zeven zal kunt mm -hmm. vertellen, hoe beter. Uh, Guido, kom. We ja. gaan ja, buiten alles ja. een en ander met handen. Dus Zo...